Onze hulp is in de naam des Heeren, die den Hemel en de Aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken Zijner handen aan.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 en de overste... van alle koningen der aarde... Amen. Gemeente zingen we van psalm 65... de versen 4 en 5... O onze God o vast vertrouwen... van het allerverste land... op wien als aardrijks einden bouwen... En het wijst gelegen strand, gij die de hemel hoge bergen, doet paal staan door uw kracht, Zodat zij vloed en stormen tergen, gij zijt om God met macht. Van Psalm 65 het vierde en ook het vijfde vers. Zal de gemeente worden voorgelezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vindt opgetekend in de eerste zendbrief van de apostel Petrus. Daar vernader het tweede hoofdstuk, de versen 11 tot en met 25. We noemden u 1 Petrus 2, vanaf vers 11 tot 25, door vooraf de twaalf artikelen des geloofs.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 Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen.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 Liefden. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaadoeners, zij uit de goede werken, die zij in uw zin God verheerlijken mogen in de dag der de bezoeking. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig om des heren wil. Zij de koning als de opperste machthebbende. Zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf wel van de kwaadoeners. Maar tot prijs van degene die goed doen. Want al zo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen. en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid. Maar als dienstknechten van God. Eert een iegeluk. Heb de broederschap lief. Vreest God. Eert de koning. Gij, huisknechten, zijt met alle vrees onderdanig aan de heren, Niet alleen de goeden en bescheidenen, Maar ook de harden. Want dat is genade, Indien iemand om de conscientie voor God Zwaarigheid verdraagt, Leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien ge verdraagt als gezondigd en daarvoor geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als geweld doet en daarvoor leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende Opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet weer schold, En als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Of onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout opdat wij de zonden afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden door wiens striemen gij genezen zijt want gij waart als dwalende schapen maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen Gemeente zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in het gemeenschappelijk gebed. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Wat er verder volgt: Psalm 118, de versen 8 en 9. En onder zingen wordt er gecollecteerd. maar hij is om onze overtredingen verwond om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden u kent die woorden wel gemeente die zijn uit het bekende hoofdstuk 53 van Jesaja. hij profiteerde dat in een tijd dat er eigenlijk niet eens naar hem geluisterd werd want dat was dat het rijk van Juda maar eerst het rijk van de tien stammen ...zich aan het rijp maken was... ...voor de straf... ...en het oordeel Gods. Wat was dat? De ballingschap. U hebt net gezongen... door door zijn daan de wereld beven. Zoals de berichten... ...tot ons komen tot nu toe... Die het overleefd hebben in Japan. Als je de taal verstond. Die zouden je het kunnen vertellen. Wat een ontzaggelijk geweld. Wat de majesteit gods. Er loskomt in zijn oordelen. Dat is bij de zonvloed geweest. Maar ook bij de wegvoering naar Babel. Dat is zo massaal en zo ingrijpend dat God op enkele na dat beloofde land leeg maakt. Het wordt straks gevuld met Samaritanen. En Israël, de besnedenen, die gaan wonen tussen de onbesnedenen. Voor hoe lang? Voor een mensenleeftijd, 70 jaar lang. Waarom? Omdat ze God niet geloofd hebben. En ook Jezaja niet. De maat was vol gemeente. En hoe we dat moeten bezien voor andere volkeren, waar eigenlijk het Evangelie niet is, dat kunnen wij niet bezien, dat weet er maar één. Nu is het daar. Wat is maar een wenk van zijn almacht. En het is hier ook. Want we brengen het er niet beter af dan Japan. En toch die profetie. En wat voor profetie? Van de Heer Jezus Christus. Wie is dat? Dat heb je net horen lezen uit de twaalf artikelen. Als je geloofsbeleid is, het is de zonen Gods. Eer dat we onze ogen toeschrijden en in de eeuwigheid zullen openen, zullen we die moeten kennen. In Japan is niet veel prediking, ik zeg niet niets, maar minimaal. Al is al heel vroeg ook daar zending bedreven en nog enige mate. Maar hier, gelukkig nog wel, nog bijna van plaats tot plaats, zijn we weer in de leidersweken. Een week of zeven hoort u over hem. Ben je daar blij mee? Of zeg je ja. Zal ik ja hetzelfde. Nee gemeente. Hij is wel dezelfde gisteren en heden tot in de eeuwigheid. Maar het is nooit hetzelfde hoor met de Heerde Jezus. Al wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. U leven die mensen daar, in Israël, onder de dreiging van Gods oordeel. De Heer is echt nog een boodschap geven. Ik zal u nog eens wat zeggen, tot je behoudt. Het is opmerkelijk dat een aantal profetieën, die vinden we terug in de omwandeling van de Heer Jezus, maar nog meer in de brieven van de apostelen. En dat is vanavond onze tekst 1 Petrus 2. De Versen 24 en 25, het u vorige lezen schriftgedeelte, 1 Petrus 2, de laatste twee versen 24 en 25, waar Gods woord al dus luidt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Door wiens triemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en op er zielen tot zover de dure roeping der kerk of de geneeskracht van striemen dat is ons thema dus 1 Petrus 2 vers 24 en 25 de dure roeping der kerk of de geneeskracht van striemen willen we met drie gedachten en met Gods hulp met elkaar overdenken ten eerste gemeente de zonden gedragen ten tweede de zonden afgestorven en ten derde het betekenisvolle redengevend voegwoordje want we herhalen het 1 Petrus 2 vers 24 en 25 de dure roeping der kerk of de geneeskracht van striemen ten eerste de zonden gedragen. Zo staat er in vers 24 die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ten tweede de zonden afgestorven opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden en ten derde het betekenisvolle redengevende voegwoord want dan begint vers 25 mee want gij waart als dwalende schapen maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en opziener er zielen dus dan wil ik dat ook zien wat staat in vers 24 dat hoort namelijk bij uw bekering. Breng dan vruchten voort van geloof en van bekering waardig. Om met een paar woorden van toepassing te mogen eindigen, maar geven de en gemeente wat we nodig hebben om zowel te spreken, maar ook te luisteren. Ook die thuis meeluisteren. Dus eerst zeiden we de zonde gedragen. De dure roeping der kerk dan zal ik u vers 5 voorlezen van dit hoofdstuk. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat ene vers dekt allebei de zendbrieven. Want ze staan in het teken van de heiligmaking van Gods gemeente. En het is de apostel Petrus van de Heer Jezus geroepen om visser der mensen te worden die deze verstrooiden maar ook uit verkorenen genoemd en die zich bevonden in de landen rondom de Middellandse Zee, maar hij noemt ook nog wel de plaatsen, om ze door middel van deze zendbrieven tot die heilige wandel op te wekken. Wel, het is de Heer zelf die door zijn woord zo zijn gemeente aanspreekt. En dan zien we in dat hoofdstuk twee gemeenten dat ze meestal in hun maatschappelijke positie, er waren er een aantal wel slaaf zelfs. Het waren niet vele rijken en niet vele edelen. Hadden ook te maken met harde heren. U kan als u de kerkvaders zou lezen. Het is niet zoveel van het Nederlands. Veel te weten komen over de leefstijl van die dagen. En was het ook, de, de kerkvaders hadden ook slaven. Dat was niet direct in hun ogen zonde. Maar het was wel een groot verschil hoe men daarmee omging. En nu wil, Petrus, dat ook deze mensen. In de zware post die ze moeten innemen elke dag. Dat ze veel van Christus zouden vertonen. En hun levenswandel. En vandaar ook dat deze brieven. Ook in dit hoofdstuk dat loopt uit. Op wat hij zegt van de Heer Jezus Christus. En ja. Wie kan daar beter over spreken dan Petrus, want die is lang bij hem geweest. Hij is ook wel eens weggestuurd hoor. Ga achter mij, Satanas. Toen was het niet zo goed, hè. Maar echt weggestuurd is hij nooit. Hij moest een keer zeggen wie zeggen de mensen dat ik ben. Nee wie zegt gij dat ik ben. Gij zijt de Christus de zoon des levende gods. En dat is van de Heere Jezus beantwoord met een zalig spreking. Zalig zijt gij Simon Bariona. Enzovoort. De Heere zegt dat heb u van mijn vader in de hemelen. Zijn daarna dingen gekomen in zijn leven, toen het ging over de diepere kennis van Christus en de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven ook voor Petrus, dat hij het totaal verkeerd zag en zelfs deed. Nog wel gewaarschuwd. Heeft hij hem toch verlogen. En in die weg. Is die diepere kennis gekomen. Van Gods genade. En Christus want gemeente. Er staat daar. Naar buiten gaande. Weende hij bitterlijk. Hij heeft toen zichzelf. er buiten moeten zetten. Vooral hij. Die nogal ja je zou zeggen behoorlijk vooraan stond is hij dus ook echt het onderwerp moeten worden van de genade in Christus en die genade vooral in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus verworven dus toen hij zei, gij zei te Christus was er nog zoveel bedekt en de persoon van Jezus dat God hem in die diepere weg zou leren. En daarom als hij nu de pen mag nemen. En aan Gods kinderen schrijft. Dan is die pen als het ware gedood. In de liefde Gods in Christus. En dat dat nu ook voor hem zo nodig was. En bleef vanzelf. En dan is hij ook in dat opzicht. Vissen der mensen dat hij ze dus ook het juiste onderwijs schenkt om tot die geestelijke woonsteden in de geest te mogen komen dat heilig priesterdom hij zegt dat bent u als u van genade mag leven dat bent u als u elke dag bekeerd moet worden dat bent u als u niet verder komt dan, o God, wees mij zondaar genadig. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. In die laatste versen van hoofdstuk 2 voert hij dus ook Christus in. In vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, de ook. Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Hij zegt, kijk, dat hoort nu bij de bediening uit hem, dat je hem gelijkvormig wil zijn, o zoon, maar kom, uw beeld gelijk. En zegt hij van hem die geen zonde gedaan heeft, nog is er bedrog in zijn mond gevonden. Als hij gescholden werd, aan gemeente, dan mag u uit opmaken dat de ontvangers van deze brief veel uitgescholden werden. Niet schold En als hij leed, dan mag u uit opmaken dat ze soms aan zwaar lijden onderhevig waren. Niet dreigden. Maar gaf het over aan het dien die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. De zonde gedragen. Hoe moeten we dat dan verstaan? Had de Heer Jezus dan, had hij dan toch zonden? Nee, onze zonden, niet zijn zonden. Maar hoe kan het er nou staan? In zijn lichaam gedragen heeft. Wel gemeente de Heere Jezus heeft ziel en lichaam aangenomen, heeft het vlees, het lichaam, dus de menselijke natuur, dat is uit de maag Maria. Dat wil zeggen, zij is een echte natuurlijke moeder. Een natuurlijke vader heeft hij niet. Want als Jozef in Matthäus 1, ja je zou zeggen, ontzettend in raadsels loopt, hoe kan dat nu toch? Maria in verwachting. Hij weet dat niet van hem is. Is hij van plan haar heimelijk te verlaten, niet op een harde bedriegelijke wijze, maar dat, dat had toch een goede betekenis. Want dan zegt een engel Jozef, dat heilige, dat is... ...in haar ontvangenis... ...dat is van de Heilige Geest. Het is niet van u... ...het is ook niet van een ander... ...het is van de Heilige Geest. En gemeente als er dan staat... ...die zelf onze zonden... ...in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... ...hij moest een lichaam hebben... ...om gestraft te kunnen worden met de zonde en de overtreding van zijn kerk. Hij hebt mij het lichaam toebereid, staat er. Gedragen heeft, op het hout staat er nadrukkelijk achter. De zonden gedragen, dat vonnisgemeente die kruis dood, dat aan dat hout genageld te worden ze hebben mijn handen en voeten doorgraven. En alles wat voor die tijd al plaatsvond. De doornenkroon. De geesteling. De bespotting. Aan het hout gedragen. De van God verachte en versmade kruisdood. En dan hangt daar een lichaam dat zelf geen zonde heeft. Nooit de wet overtreden. Een heilig lichaam, wel een menselijk lichaam, maar daar is niet mee gezondigd. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En dan, dan gaan we er ook vanuit, dat wijst ook op het zware lichaamslijden, lichamelijke lijden. Dat ook deze mensen moesten ondergaan in hun dagelijks werk. Maar hij zegt: onze zonden. Opdat ze erbij teruggebracht zullen worden. Hoe God ze aan hun zonde heeft ontdekt door de wet. Als die zonde hebben gezien in het heilig licht. Van Gods vlekkeloze deugden. Toen is zonde voor hen tot zonde geworden. Heeft de Heer ze getoond het karakter van zondigen tegen God. Wat dat is. Een uiting van onze vijandschap door onze diepe val in Adam. De ouden zeggen wel van de zonde dat het een godsmoord is. En zondengemeenten nog niet eens met veel... Omhaal, nee, de gedachte alleen al. Gedachten, woorden en werken. De zonde van ondankbaarheid. De zonde van haat, de zonde van onverenigdheid, de zonde van ongeloof. De zonde van niet in God te geloven. De zonde van mezelf te behagen. Alle overtredingen tegen alle geboden. Te beginnen bij de eerste zonde in het paradijs. Erf en dadelijke zonde. Die op onze rekening staan zelf. Onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Wat een hoeveelheid zonde moet dat geweest zijn. De zonden gedragen. Die hem zijn toegerekend. En vandaar ook dat hij. Al is het door een onrechtvaardige rechtshandeling. Toch tot de kruisdood veroordeeld werd. Gedragen heeft op het hout waar hij aan hing. De handen daaraan genageld en de voeten. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ja. Petrus, u schrijft dat, maar u was er ook niet. Alleen Johannes was daar. Maar gemeente, in de opstanding heeft de Heer Jezus zich aan hen met vele gewisse kentekenen vertoond. Toen pas is het licht over de kruising opgegaan in de veertig dagen van zijn verschijningen. En nog meer bij de komst van de Heilige Geest, want hij preekt in handelingen 2: Jezus Christus en die gekruisigd. Opdat wij de zonden afgestorven zijn, de der gerechtigheid leven zouden. We zeiden de tweede plaats de zonden afgestorven. Staat er in het verleden. Niet de zonde afsterven, maar opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Als we nu eerst letten op dat laatste der gerechtigheid leven zouden. is Het Misschien wel goed dat ik u iets voorlees uit Romeinen 6. Hoe Paulus daar ook over spreekt gemeente. Wat dat dus inhoudt. Romeinen 6, daar lezen we daar. In vers 16 weet gij niet, dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgenen dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dat vraagt hij. Maar Gode zei dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Dus hij spreekt daar ook over iets wat al gebeurd is. En dan verder, ik spreek op menselijke wijze om der zwakheid u's vlees is wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der ongerechtigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid al zo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking want toen gij dienstknechten waart ter zonde zo waart gij vrij van de gerechtigheid dat bedoelt en Paulus en ook Petrus Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Er is een punt, een tijd in uw leven, dat u der zonden afgestorven zijt. Ja, maar zegt u, een mens komt toch nooit hier de zonde te boven. Gemeente, daar concentreert zich op één heel voornaam punt. Misschien bent u maar voor. Want er kan maar één ding wezen. Wat is dat? Dat is de levendmaking in de wedergeboorte. Dan stort God de heiligheid Gods in, in een mens. Dan wordt de heilige geest je inwonen die je nooit meer verlaten zal. En daar kies je ogenblikkelijk en in de dadelijkheid om heilig voor God te leven. En daar komt op dat moment een haat tegen alle zonden en elke zonde. Daar, daar moet u beginnen. Als het gaat over de beoefening, dan komt dat er heel anders uit te zien. Maar het gaat hier over het essentiële. Waar wordt de mens heilig voor God? In de bekering. En, dat is een beetje onbijbels wat u zegt, daar pint hij ze op vast. Ook met het laatste want gij waard als dwalende schapen. Mag ik het nog niet over spreken want dat is mijn derde punt. Maar ik kan het hier eventjes niet missen. Dat reden is alleen maar. Om die daad van levendmaking, mijn toehoorders, het allerhoogste te stellen. Want de bekering de levendmaking is de grootste weldaad in het leven der genade. Er kan niets groters op aarde gebeuren dan dat God de mens van dood levend maakt. Dat heeft de Heer Jezus met de twee keer voorwaar gezegd tegen Nicodemus in de nacht. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, dat hij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk gods niet zien of ingaan. Dan zeg je, dat is toch, dat is toch wat. Dan zal, zeker, dan zal zeker hemel en aarde wel in beweging zijn. En er zeker zin ja. Maar ik vertel u wat. In mijn eerste gemeente. Moest ik een vrouw begraven. Die geoefend was in de waarheid. En een keer. Kreeg ik gelegenheid de om te vragen. Wat is je begin geweest? ze zei dominee, dat zal u niet geloven. Mijn vader en moeder kregen bezoek van dominee Pieneman in Dirksland. Toen was hij terug uit Amerika. Dat is zijn laatste gemeente geweest in Nederland. Jong gestorven. Ik zit met mijn zusje in de gang te spelen. Daar hing zijn jas. Hij komt uit de kamer, trekt zijn jas aan. Legt zijn hand op mijn hoofd en zegt in het voorbijgaan, Kind, jij moet ook bekeerd worden, zijn. Daar ging de pijl naar binnen. Hij bleef er niet eens bij staan en liep zo doorheen. Maar mensen, de waarachtige bekering, dat is een zaad dat in je hart valt. Dat is het zaad ter wedergeboorte. Dat kan vanavond gebeuren terwijl je hier zit of meeluistert. Dat is een werk van God de Heilige Geest. De zonde afgestorven. Opdat wij der zonden afgestorven zijn. De der gerechtigheid leven zouden. En dan moet ik nog op twee dingen wijzen gemeente. Je kan ook leven. Zoals je van Paulus hoort. In de ongerechtigheid. Maar. Je kan ook leven. Althans denken te leven. In de eigen gerechtigheid. En gemeente. Petrus die zegt een keer tegen de heer Jezus. Al vallen ze allemaal. Ik niet. Dat was een en al eigen gerechtigheid. Dan had hij geen ergen. Maar is erachter gekomen. En de ongerechtigheid. Hij zegt jullie. Je was als dwalende schaap. En je hebt in alle soorten van zonde geleefd. Maar God heeft je daaruit gehaald. Dat is je tot zonde geworden. aan gemeente. Die zonde van eigen gerechtigheid. Is Petrus zo tot zonde geworden naar buiten gaande. Weende hij bitterlijk. Dus als het er nu staat. Opdat wij de zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden. Dat staat in de tegenwoordige tijd. En er zegt nu zij uit dat heilige beginsel. Met twee enorme klippen te maken krijgen in je leven. De klip van eigen gerechtigheid. En de klip van ongerechtigheid. En die kun je niet te boven komen. Dan door de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Door het geloof. Opdat wij de zonden afgestorven zijn. De dergerechtigheid leven zouden. Hij zegt nu allebei die klippen te vermijden. Dan moet je een sterke beheer te ontvangen. Om dergerechtigheid te leven. Dat is de prikkel van heilig maken. Die moet leven in elk kind van God. Dat wil zeggen volkomen steunen op zijn genade. En op Gods trouw. Op de kracht van zijn verbond. En de rijkdom van zijn woord. En de gezegende bediening van de heilige geest. Hij er bij nooit wat. Dan heb je alles in een ander. En het redengevende voegwoord want. Het betekenisvolle redengevende voegwoord want. Er staat in vers 25. Want gij waard als dwalende schapen. Maar ge zijt nu bekeerd door de herder. En opziener u zielen. Met dat laatste gemeente. Weet u wat dat eigenlijk is? Zal ik het u zeggen? Weet je wat hij eigenlijk vraagt? Hij zegt geloven in jullie je eigen bekering. Geloof je het? Dat God je opgezocht heeft. Hij zegt, ik wil niet dat je daaraan twijfelt. Ik twijfel er niet aan. Hij is net als Paulus. Die zegt in Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u dat goede werk begonnen heeft, dat zal volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Gemeente, weet je wat dat inhoudt? Vaak zien Gods kinderen en ook Gods knechten en ouderlingen en diakenen Het beter voor Gods kind dan dat zij het voor zichzelf zien. Je weet wel wat daarmee bedoeld wordt. Want al oh die twijfel. Al oh die macht van de zonde. Al oh dat ellendige eigen ik. Ach hij zegt verstrooid maar uitverkorene want gij waart als dwalende schapen. Hij zegt hoe komt dat dat je nu niet meer dwaalt. Hoe komt dat dat je nu niet meer in de zonde leven kan. Omdat die grote herder je eruit gehaald heeft. Maar gij zijt nu bekeerd. Tot de herder en opziender uw zielen. En daar mag je niet aan voorbij gaan gemeente. Hoe belangrijk dat is. Om dat te lezen in de Bijbel. Hij zegt, je bent niet bekeerd tot Petrus, maar je bent bekeerd tot de Heer Jezus Christus. Tot de herder en opziener ubezien. Hij zegt, nu moet je die ook je laten leiden. Dan moet je die dan ook de leiding geven. In de grazige weiden van zijn woord. Want hoe kom je tot die herder? Als in jezelf een dwaalziek en een vergeetachtig schaap. Hij zegt, je bent net als schapen, je kan nog geen uurtje zonder je hend. Je moet altijd vastgehouden worden en overal voor bewaard worden. Want gij waart als dwalende schapen. Al gij zegt, achter het toch groot dat de Heer je heeft opgezocht. Zie dat toch steeds maar op terug op dat wonder. Maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en opziener u bezielend. Tot zover onze drie gedachten zingen we psalm. 73, het dertiende vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 13 van psalm 73. De in deze weken, zo de Heer wil, tot aan de Goede Vrijdag, zal het steeds gaan over die striemen waar de tekst ook van spreekt. En waar we in het begin uit Jezaja 53 iets van hebben genoemd. Dan weten we dat Pilatus hem overgaf om gegezeld te worden. Dat is wat u leest in psalm 22. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Want de Romeinen geestelden. Dat het, men zegt dat het gebeente van de mens bloot kwam te liggen. Die sloeg het vlees weg. Ontzaggelijke smart. Daarbij het geestelen is ook vernederen. En ook hier weer zeggen ook sommige commentaren. Dat Petrus dat ook met name noemt. Omdat ook hier een aantal mensen letterlijk gegezeld werden. In de werk als slaaf. Maar Christus daar lezen we het van in de schrift. Nu zeiden we van Jezaja. Dat het volk daarna in ballingschap zou gaan gemeenten. Vanwege de zonde. En toch. Zal de Heer ze daaruit verlossen. Ook dat is alleen maar door de gerechtigheid van Christus mogelijk. U komt dat hier terug in het Nieuwe Testament. Deze zendbrief. Maar komt ook elk jaar terug tot ons. En dan zou u zeggen ja dat die lijdensweken. Dan voel ik al dat dat toch eigenlijk maar voor een, voor een soort volk is. Dat lijden van Christus. Dan moet, je, dan moet je zijn kind wezen. Ja. Dat zeker. En dat wil u niet? Ja, nee. Dat streamen dat wijst op de zonde want onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft begrijpen we dan gemeente dat het zo uitermate belangrijk is om te weten of dat dan ook onze zonden zijn waarom zegt u dat dat wordt dan toch zo gepredikt dan mag je dat toch geloven ook voor jou zonde is. Zou je durven? In die waarachtige bekering, in die levendmaking, wat krijgen we met onze zonde te doen. Door de wet is de kennis der zonde. Zal die mens alles proberen om zelf voor zijn zonde te betalen? Maar, onder de wet hoor. Onder de wet. Een gemeente, dat is nog nooit iemand gelukt. Althans, waar God zaligmakend werkt. De mensen in Egypte, in de tijd van Mozes, kregen ook zweepslagen. Die drijvers van varenolie sloegen erop los. Er spreekt de hardigheid uit. Als het gaat over de wetgemeente, dan is het uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Van die kant zal het niet kunnen. En u zal deze door de zonde ter neergedrukte, door onweder voortgedrevene, die zal ook moeten komen, Waar dat evangelie van vrije genade hem niet alleen gepredikt. Maar dat hij het ook geloven mag. En dat God de heilige geest laat zien die vernedering. Die Christus daarin heeft moeten. Maar dat is nog niet de diepste. Vooral heeft willen ondergaan. Zijn gewilligheid. Omdat... Smartelijke maar ook zo vernederende geestelen te ondergaan. We zeiden de geneeskracht van Striebe gemeente. Dat alleen kan de zondeschuld wegnemen. Dat alleen. Dus er is nooit geen verlossing mogelijk. Dan door dat evangelie. Van een leidende borg en middelaar. En dan zien we gemeente dat het eigenlijk de toorn gods is. Die zich als het ware uitwoedt op zijn eigen lieve zoon. Maar komt er dan een waarde te liggen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Wat een pijloos diepe liefde gods wordt daarin gezien. Er staat in de Bijbel die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Met eeuwig gesproken. God heeft zijn kerklief van eeuwigheid. Maar door Christus alleen. Dat is het kanaal. Waardoor die liefde Gods. En de ziel van de mensen plaats krijgt. Hij zal moeten betalen gemeente. Aan de schuld. De wet eist dat. En er zijn zoveel plaatsen in de Bijbel, waar de Vader de liefde uitspreekt tot de Zoon. Maar de Zoon ook tot de Vader. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort Hem. Dan kunt u misschien verstaan hoe belangrijk ook die lijdensweken weer zijn, want dan is nodig. Dat de kerk er opnieuw weer bijgebracht gebracht zou worden. wat voor hen nodig was. om ze van schuld en straf te ontheven. Door wiens triemen gij genezen zijt. hoe duur is dan de zonde betaald? Maar ook gemeente, hoe alleen door Hem. daar mag nooit wat bij van de mens. Daar kan ook niets bij. Maar daar hoeft ook niets bij van de mens. En als Petrus dan zegt. Want gij waart als dwalende schapen. Maar gij zit nu bekeerd door de herder. En opzien de uwe zielen. En ik ga terug naar vers 5. Om dat heilige gebouw te zijn. Een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren. Hij zegt dat kan. Als u put. Uit de verdiensten van hem. Dat zal u nooit door de wet kunnen bereiken. Maar dan hoe meer. In de rechtvaardigheid. Die verdiensten van Christus. Waarde gaat krijgen. Hoe rijker vruchten dat in de heiligmaking zal opleveren. Bekeerd. Tot de herder en opziener uw zielen. Niet bekeerd om bekeerd te zijn. Niet uit je bekering leven. Maar uit die herder bediend worden. En die opzienen nodig hebben. Dus niet als een die het weet, maar die het niet weet. Die elke dag bekeerd moet worden. Die, die altijd weer opnieuw moet beginnen. Hij kon dat alleen maar schrijven gemeente. Omdat hij daar zelf ook in geleid was geworden door Christus. En mens in, ontv in de ontvangenis van genade is zo geneigd om daarop te rusten. En zonder dat hij er ergen heeft, hij wordt er wat mee gemeente. En daar is nu zoveel nodig. Dan dat is in die tijd. Was dat bijna algemeen. Dat ze in voor het vlees. Hele moeilijke omstandigheden moesten verkeren. De pekelen zeiden ze wel eens. Paulus zegt. Ik heb een welbehagen in noden. In vervolgingen. In smaadheden om Christus. wel een gemeente tegen dat profijtelijke leven komt alles op wat we van binnen nog over hebben gehouden van de oude mens dat is ik sterf alle dagen aan mijn eigen dat is ik leef toch niet meer, maar Christus leeft in mij en in zekere zin elke dag vermoord worden want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus' wil. Opdat ook het leven van Jezus in ons geweest zal geopenbaard worden. Aan gemeente, je kan het opmerken. Want deze mensen hebben altijd weer het oog daarop gericht. Dat ze zeggen, ik heb het niet om. U kijkt wel naar mij, maar ik heb het niet. Ik moet het steeds maar krijgen. En daar ligt nu juist de glans van de kerk. Als we uit die volheid van hem. In onze geestelijke armoede bediend mogen worden en gemeente. Daar gaf de Heer in zijn kerk in die tijd niet veel speelgoed. Nou daar zitten wij massaal vol mee. Techniek. Ja waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen. Die mensen waren meestal straatarm. Maar rijk in God. Rijk in Christus Die brieven. Die wijzen daar zo op. En dan moeten we nu mee eindigen gemeente. De Heere komt weer maar zeven weken onderwijs. Er zijn er alweer twee van om. En hij legt in de lijdenstijd de kern van de zaak in je midden. Dat je er erg in mag hebben. Dat de Heer zegt. Het is niet meer in u. Maar het is in mijn zoon. Alles wat je nodig hebt. Voor tijd en eeuwigheid beide. En was dan op in de kennisneming en de genade. Van onze Heer Jezus Christus. Want je moet ook. Je weet dat kerkelijk jaar daar start bij Advent. Geboorte. Omwandeling op aarde. Dat hebben de discipelen ook gehad. De profetische bediening. Dan maakte hij zich dierbaar. Maar eigenlijk nog niet noodzakelijk. In die zin. Daar komt bij zijn priesterlijke gerechtigheid meer naar voren. Maar nu moeten ze. Bij mensen. Er zijn geen termen hoor. Ja je kunt wel als termen naar elkaar krijgen, Maar dat moet je niet doen. Dat zijn zaken met een geopenbaarde middelaar moeten ze de dood in, opdat ook zijn bloedwaarde zal krijgen. Die oude mensen die hadden dat wel goed gezien, om dat zo te verwoorden. Want moeten zaken worden in je leven, anders dan, dan kun je er bijna bang van zijn dan, maar dat allemaal zo precies kan zeggen allemaal. Je moet leven. Dat zijn wel waarheden de noodzakelijkheid van Christus en ja, dat is nu oneigenlijk wat ik zeg, maar veronderstel eens dat die mannen nog leefden Petrus, Paulus we hebben vanmiddag gezegd in Boskoop van Augustinus die had een oneigenlijke wens die wilde Paulus nog oren preken Dan zei Augustinus, je weet wel, dat kan niet dat is 300 jaar geleden dat weet ik wel maar die zegt wat moeten ze vol geweest zijn van hun meester. Het was ook zo. Ook Petrus. Oh, was dit nu nog eens zouden kunnen leven, dat hoeft niet meer. Een gemeente dat we het mochten onderzoeken, en deze kennis van de Heere Jezus. Is in het woord opgesloten. Daar moet je het vinden hoor jongens en meisjes. Zul je, zul je als het ware door je Bijbel heen kruipen. De Heer Jezus zegt het zelf. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Hij zegt ook wij hebben dat profetische woord. Dat is je vast. De dus gemeente. Dat zijn zaken die mag je in de schrift vinden. En als je het dan eens lezen mag. Of het wordt je gepredikt. Het is of je alleen op de wereld bent. Het is of die Bijbel alleen voor u geschreven is. Ach, ik kan geen zoetere ervaring aan je meedelen. Want de opening van de schriften voor je eigen hart. Geen zoete spraak als de uwe wensen. Dan hoef je niet meer te hebben dan de Bijbel. En de Heilige Geest. God heeft zoveel aan ons gegeven in zijn woord. Meer geeft hij ook niet. Dat is genoeg. Tot de kennis der zaligheid. Hij zegt het tegen. Die zijn het die van mij getuigen. En dan moet je dat uitgelegd worden. Moet je maar veel vragen. Of je weer een eigen leraar krijgen mag. Heb er een leraar. En dat de geest het gebruikt. Dat je in die zoetheid. En die goedheid van God in Christus terecht mag komen. Dan, kun je, dan draag je niet alleen je kruis. Dan draag je het ook vrolijk. Daar zing je eronder. De grootste smarten blijven onze harten. En de Heer gerust als allemaal in Christus. Hij is het geheim daarvan gemeente. Dan krijg je zo'n hekel aan je neigen. Omdat we zo vlug klagen. Maar die mensen hadden het honderd keer zo aan. En die worden opgewekt tot heiligheid. O, die gezegende borg, daar maar, volk des Heeren, dan mocht je maar in opwassen in die kans. Dat is zo profijtelijk, dat is zo goed. Dat is een stukje van de hemel. En het lijkt soms of het door de hel heen gaat, bij wijze van spreken. Maar als de Heeren maar voorop gaat. Die mensen zaten als het ware als in een vurige oven, maar God was er ook. Bekeer tot de herder en opzinder uw zielen en gemeente. Dat is wel zwaar geweest voor het vlees. Maar het is een woonstede gods in de geest. En hoe meer nu van hem. Hoe meer verlangen naar hem. Doe door zijn daan de wereld In 2001 waren we smorgens in de gemeente Rock Valley op twee bezoeken afgesproken en bij het eerste bezoek kregen we te horen wat er gebeurd was in New York en bij het tweede bezoek werd het veel duidelijker ik zeg ik kan hier niet meer zijn ik moet naar huis toe. en ik ben in mijn studeerkamer gegaan en s'avonds even een preek mogen doen en die dag heb ik er iets van gevoeld dat dat de voetstap was van de Heer Jezus En wat nu in Japan gebeurt is, dat is een voetstap van Christus. Hij komt. Hij komt. Hij komt dichterbij. Ik doe geen profetie, maar het gaat naar het einde. Om dan bereid te zijn gemeente. Oh, hij komt zijn eigen nog zo aan te bieden in zijn woord. He? Vraag maar of je hand mag krijgen om het aan te nemen. Dat het niet tegen je moet getuigen. Als hij zal komen zal hij nog geloof vinden op de aarde. Wat gebeurt is daar letterlijk in de Bijbel. Als de zee aan watergolven groot geluid zullen geven. Volk van God je mocht niet rusten. Nee totdat je hem ook als priester kennen mag. Opdat het ook je koning wezen mag. Was dan op in de kennisneming en de genade van onze Heer Jezus Christus. Al die apostelen gaven je geen leven buiten Christus. Moet je niet denken. En dat mogen wij ook niet doen. Dat willen we ook niet doen. En daar ligt nu het leven voor jong en oud. Dan mocht de Heer zo. En deze dag. En de nog komende zondagen zeggen En nog voor wat anders gemeten Als de lijden stoffen. In het hart van de kerk des heren een beetje plaats krijgen. Dan kan het ook Pasen worden. Maar de heren slaan nooit wat over. Ik, nu, ik ga niet een systeem maken. Maar het gaat niet van kerst naar de opstanding. Dat zou bij ons wezen. Dus wat is nodig om hem te mogen volgen? In de trappen van zijn vernedering. Eén plant met hem. In de gelijkmaking zijn ze doods. En gemeente, dan is de opstanding de kroon daarop. Want als zodanig is Goede Vrijdag nog geen oplossing mensen. Zaten ze nog maar gesloten deuren. Maar nu komt hij in de kracht van zijn verhoging. Om al zijn lijden toe te passen. En dan wordt het gekleefd door niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dan krijg de kwitantie en de zekerheid. En de eeuwige heerlijkheid aan. Heren. Het zijn nog maar enkele woorden. Maar ge mocht ze willen gebruiken. Voor onze kostbare zielen. Wil u ons zegenen met heilige bekommering. Om het deelachtig te mogen worden. En in zijn bloed gewassen en gereinigd. Zijn verdienste toegepast. Om als een gemeente voor u te staan. Zonder vlek en zonder rimpel. Wil ook zo het kerkelijke leven zegenen aan deze plaats. Breng ieder veilig thuis. Doe verzoening. Overal het gebrekvolle van de arbeid in deze dag. Maar je hebt nog uit en door geholpen tot hiertoe. Hoor ons. En dat omwille van hem. Die altijd aan uw rechterhand is. Waarvan de apostel zegt die ook voor ons bid. Maar hij zegt het zelf ik weet. Dat gij mij altijd hoort. O heren. In die voorbeden ligt uw ganse kerk. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Nog uit de hand mijn vaders. Amen. Zingen we de slotzang. 89 het zevende vers. Hoe zalig is het volk. Naar uw klanken hoort, ze wandelen hier in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Wat te verder volgt, we noemen u psalm 89 het zevende vers. Opvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen.